8 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De politiemedewerker die Tristan van der Vlis een wapenvergunning gaf... heeft mogelijk cruciale informatie niet gezien vanwege een bulk aan werk. Dat heeft hij volgens de Volkskrant verklaard bij de Rijksrecherche. Het gaat om informatie over de psychische problemen van van der Vlis... die in 2011 zes mensen doodschoten in Alfa aan de Rijn.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 Het konvooi met wrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Gisteravond laat reden de vier vrachtwagens vanuit Polen de grens over. Ze worden begeleid door de Duitse politie en gaan naar de vliegbasis Gilsen Rijen. Daar zal worden geprobeerd het vliegtuig deels te reconstrueren. Wanneer het konvooi aankomt is niet bekend. Voor het eerst in jaren zijn minder Nederlanders lid van een sportclub. Het zijn er bijna 4 miljoen, een daling van ruim 1 procent. Volgens sportkoepel NOC-NSF komt dat door de economische malaise. En ook gebruiken meer mensen hun smartphone om te sporten, waardoor ze geen club meer nodig hebben.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 Het weer. In het noorden vallen buien. In de rest van, de, van het land begint de dag droog met zonnige perioden. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral later vanmiddag en vanavond vallen veel buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het N ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... staat tussen Vught en Zalbommel 20 kilometer. Komt onder andere door een ongeluk eerder vanochtend. En daardoor loopt het ook goed vast op de A59 vanuit Os. De A7 Horenzaandam Zaandam tussen Avenhoorn en het knooppunt Zaandam... 12 kilometer door een ongeluk. De rechter reis ook is dicht. En daardoor staat het stil op de A8 richting Amsterdam. Voor datzelfde knooppunt Zaandam staat 5 kilometer. De A9, ook maar bij Weerbodenverdorp 7... En de A13 richting Rotterdam bij Berko en Rode reis 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De A27 Almere Utrecht tussen Almere Houtenhuizen 6 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechterreis ook dicht. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Friday I'd come in On a hippie trail head full of zombies I met a strange lady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 ben de stem voor de zaterdagmiddagluisteraars. Maar goedemiddag Hans Warsenaar. Goedemiddag Rob. Leuk goed. dat je er bent. Ja, prima hè. Lekker. Ja, zeker. Ja, ik mag de, de eer heb ik om Albert ja, Jan te doen vergeten. Oeh, daar staat je wat ja, te doen ja, hoor. Ja, dat daar denk, denk ik, ik ook. staat je wat te doen. Ja, ja, ja, ja. ja.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 En we hebben dan ertussendoor natuurlijk Zandvoort Nieuws in het kort. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren naar CfM Zandvoort. Nogmaals een hele goeiemiddag en hier is Troma Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous we étions Formidable. Formidable.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 je suis poli, courtois en un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez-vous vu hier? J'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.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 we zitten Tu formidable, Nog steeds een van de betere platen van Stromae, hoor de Formidable. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet, internet, internet, internet www.zfmsandvoort.nl En zeker het moeite van het bezoeken waard, want de website van CFM is geheel vernieuwd. Ga daarvoor naar www.zfmsandvoort.nl En hier is Justin Timberlake.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 Would you like to fly? That's how my queen should ride. But you still deserve the crown. Well, hasn't it been found? Mama.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 Don't it? Come on. It feels nice, something's even Come up. Come on. Can I leave yeah. with you?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 Ja, en het mooie is, uh, die race uh, gaat over het hele weekend... dus zaterdag heb je een race en zondag heb je ja, een race. Ja, dus 11 en 12 juli. Meer, uh, meer waar voor je geld, hè, zullen we zeggen. Dat bedoel ik. 11 en 12 juli hier in Zalvoort, de DTM in 2015. Wow. En daar zijn we wel echt trots op natuurlijk als Salforders. Trots ook op de muziek van onder meer Jimmy of Chicago.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 vandaag, Hans. Heerlijk, lekker ja, zonnetje in mijn nek zo ja, oh, heerlijk. Joh, nee, ben ik. ik. Je bent flink opgewarmd ja, door de temperatuur ja, ja. in de studio. Ja, pak maar, mijn hand. de single van Nick en Simon. Vierde En daarmee is het geworden. Tijd voor het weer voor de komende dagen. Met Hans Wassenaar. Ja, gisteren was het wederom bewolkt en in de middag viel er soms wat lichte regen en motregen. De temperatuur steele heel langzaam naar de graten 5 aan het begin van de avond.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 Heerlijk en niks aan je hoofd hebben. Heerlijk gewoon, ja zeker. Nou, zo dadelijk gaan we voetballen met jou die is bij de wedstrijd Koninklijke HFC tegen SV Stamford. No.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 Wederom een grote hit voor Ravici. Je de deense single die hij samen heeft gemaakt met niemand anders dan Robbie Williams. Het is twaalf minuten over half drie geworden. Tijd om naar het te gaan. Daar is collega in verslaggever Joop van aanwezig. De wedstrijd SV Sanfoort tegen de koninklijke. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag. Mag ik het haast zijn? Hoe vind je dat erg, eh, om? Uh. Ja, nee hoor, dat mag. dat mag. Goedemiddag, luisteraars. En uiteraard hier in de studio. Ja, ehm... Um... We uh, zijn juist begonnen. Een minuut of tien geleden. De wedstrijd Zandvoort uh, tegen uh, HFC. HFC dat, uh, staat in de ranglijst op de negende plaats. En heeft 11 punten minder dan de nummer 3 ex equo Zandvoort. Dus dat scheelt nog wel een beetje. Dus je zou als je op de, stand van de ranglijst afgaat. Zou Zandvoort dit moeten winnen. Maar ja zo werkt het natuurlijk niet bij het voetbal. Dat het altijd blijft wel of Alles ga, goed gaat zoals het moet gaan. De laatste weken ging het uitstekend met Zandvoort. Vorige week nog met 6-0 gewonnen. Uh, waarvan drie doelpunten van Anantio. Berg en die staat er nu voor zover ik het kan zien niet in het veld. En ik ik weet ook niet van. Oh ja, hij staat er toch. Ja. Ik dacht ik dacht er net tenminste van ik zie hem al ook. Dus die is aanwezig. Gewoon een hele belangrijke speler geworden. Traint zich goed, zit goed in zijn vel. Uh, Kop zit helemaal van, helemaal geweldig. Uh, voor de rest, uh, ja eigenlijk hetzelfde team. Uh, Joris Smit is nog steeds niet in het doel. Dat is nog steeds uh, uh, Jong-Jan, Arnold Jongerjan, die uh, de Lange, die uh, zoals ze hem noemen, die dat doel van Sandvoort verdedigt. Sandvoort is nu met een uh, uh, uitval bezig over de uh, rechterflank. De bal wordt uitgeschoten door uh, iemand van uh, de AFC En mag nu genomen worden een meentje of 4-5 vanaf de uh, cornervlag. Wie gaat zich ermee bemoeien? Het is een hele weg, want ik zie het bij het clubhuis het is net aan de andere kant van het veld. Uiteraard, dat zal je altijd zien. Komt dan komt er die voorzet en dat is een simpel balletje voor de keeper van de AFC. Zandvoort uh, uh, zou er goed aan doen om te winnen. Buitenveld staat gelijk met Zandvoort. Die, uh, die, ja, die zouden we dan uh, gewoon moeten verliezen. Dan is Zandvoort... Uh,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 Kom. Van van van dat, dat is de van voetbal, Ja, dat is waar. We komen straks weer bij je terug. Dankjewel, hè? wel. voor drie ga ik je weer bellen, Jan. Tot zo. Ja, Tot straks. Bye.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 Nothing is ever good enough for good. En dat was hem de nieuwe single van Raccoon. Wat is hij mooi, hè, hoor? Brick by Brick. Ja, we gaan zo vlak voor drie uur nog één terug naar Rio We zijn natuurlijk heel benieuwd of er al ontwikkelingen op het veld zijn, Joop. Nou, nee, niet echt. Uh, of het moet zijn dat Sandvoort het meeste de tijd in balbezit is. en op de helft van de AFC. Ja, en dan moet je toch oppassen dat er niet een uitval komt. En dat is gelukkig nog niet gebeurd. Sandvoort heeft er net een dot van een kans gehad. Echt ongelooflijk. Die werd naastgeschoten. En die had eigenlijk. Uh, ja, die verdiende veel meer. Er was een prachtige baas. Werd goed gestopt. Ingeschoten, maar naast. Dat was erg jammer. En Sandvoort staat nu weer op de helft. van, Bijna uh, volledig op de helft van AFC. Uh, Alleen uh, Arnold Jong -Jong die staat natuurlijk in zijn doel. En uh, die bal die komt wordt nu eigenlijk in het spel gebracht. was een achterbal. Er wordt onderschept door standvoort. Uh, dat is nu Kalus. Uh, uh, Kalus naar Nijtje berg. Berg snijdt om. Snijdt in. Houdt uh, het bal bij zich. Uh, van de Zijs. Van de Zijs terug naar berg. Berg op snelheid. Gaan die een mannetje passeren? Ja, dat kan niet. En uh, dat speelt hij weer Kalus aan. Kalus brengt die bal in. Dat is uh, Patrick van de Oort. Van de Oort. Die gaat het meter gebied in. Zet voor. En oh, oh, oh, oh. Er stond net niemand. Of dat komt te laat. Dat kan ook nog. Uh, dat was weer een behoorlijke kans voor zandvoort als iemand uh, bij de keeper had gestaan. En dat gebeurde dus nu net niet. Uh, ik moet zeggen, het is een, een beetje ook weer net zoals de vorige keer de thuis. We zijn een beetje zoetsappig. Het, er gebeurt weinig. Uh, de scheidszetter heeft absoluut niet veel te doen. heeft heeft één keer voor een overtreding gefloten, nu in die 23 minuten. En dat, nou ja, dan heb, je, dan heb je dit niet echt druk natuurlijk. Goed, uh, stand nog steeds 0-0. We spelen in de 23 minuten. En uh, na de klok van drie komen we graag weer bij terug voor het verder verloop van deze eerste helft.